7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... vluchtelingenwerk Nederland over de vluchtelingenstroom uit Syrië. En er wordt gerommeld met het Beter Leven keurmerk van vlees. Ja, dat uh, zo dadelijk. wordt u ook al meer over in het NOS Journaal met Dorot Megens.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 De spanning tussen de twee landen is opgelopen door de onenigheid over Syrië... en door de affaire rond de klokkenleider Edward Snowden. Zelfs een bilaterale ontmoeting tijdens de G20... zit er volgens een woordvoerder van het Witte Huis niet in. De grootste Nederlandse leverancier van varkensvlees... fraudeert met een keurmerk voor diervriendelijk vlees... meldt het VARA-programma Zembla vanavond. Het gaat om het zogeheten Beter Leven-keurmerk van de dierenbescherming.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 En als een huis toch geveild moet worden, dan moet de bank samen met bijvoorbeeld gemeenten zoeken naar vervangende woonruimte. De politie in Rotterdam gaat ratten gebruiken om verdachten van schietpartijen te onderzoeken. De ratten ruiken kruidresten. Mark Wiebes, innovatiemanager van de politie, legt uit hoe dat gaat.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 Rafael Nadal heeft vrij eenvoudig de halve finales gehaald van de US Open. Als tweede geplaatste Spanjaard won in drie sets van zijn landgenoot Tommy Robredo... die eerder in het toernooi nog Roger Federer had uitgeschakeld. In de halve finale neemt Nadal het op tegen de Fransman Richard Gasquet... die in vijf sets David Ferrer versloeg. Bij de vrouwen wonde als tweede geplaatste Victoria Azarenka... in twee sets van Daniela Hantuchova. De wit speelt in haar halve finale tegen de Italiaanse Pennetta. Het weer is nog nevel of mist, maar al snel wordt het zonnig. Het wordt 25 graden aan zee en mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen nog zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking, maar het blijft morgen tot de avond droog. Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Wat korte dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. En al twee opvallende zaken. De A20, gouden richting Hoek van Holland. Er staat 5 kilometer bij Rotterdam Centrum. Er staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de A35 Almelo-Enschede met Azelo staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Zorgt ook voor vertraging op de A1 richting Enschede. Er staat nu al een korte file in Azelo. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Amersfoort en Apeldoorn. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. Reizigers zijn een uur langer onderweg. Marco B. Visser staat vanochtend in Bokstol Het boren en wrikken naar schaliegas. Dat had daar wel wat beter verkocht kunnen worden.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 Kijk op autovordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. MKB in de wolken.nl. Cloud computing. Waar ondernemers blij van worden. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. In Goedemorgen. Het is zes minuten over zeven. Mm, ja, Dat is wat lastig om aan een uh, varken te horen of het een goed leven leidt. Maar ja, aan het Beter Leven-keurmerk voor vlees... blijkt je het ook al niet meer te kunnen zien. hoort u zo meer over. We gaan eerst naar de 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Het laatste half jaar is uh, het aantal verdubbeld. En de druk op de buurlanden wordt daarmee wel heel erg hoog... En dus wordt de roep om vluchtelingen op te vangen in Europa steeds sterker. Nederland heeft aangegeven dat 250 Syrische vluchtelingen... zich permanent in ons land mogen vestigen. Daar gaan we over praten met Vluchtelingenwerk Nederland. Directrice daarvan is Doreen Mensen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van dat aantal van 250? Nou ja, als u zegt het net al, 97 van de mensen... wordt opgevangen in de buurlanden. De opnamecapaciteit komt echt daarmee wel aan zijn tax. En... Uh, voor een aantal kwetsbare mensen is, is opvang in die kampen gewoon geen mogelijkheid. He, je moet denken aan alleenstaande vrouwen of vervolgde minderheden. En uh, daarvan heeft uh, UNHCR aangegeven dat ongeveer 100.000 mensen in die kampen kwetsbaar zijn. En uh, die uh, komen wat hun betreft in aanmerking voor uh, hervestiging elders in de wereld. En uh, de Verenigde Staten hebben aangegeven daarvan 45.000 mensen op te willen nemen. Nou, Duitsland heeft aangegeven 5.000 te willen opnemen. En uh, ja, Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat uh, de rest van uh, die kwetsbare groep uh, uh, in Europa opgevangen moet worden. En dat Nederland haar aandeel daarin moet nemen. Ja, en dan is 250 binnen het kwotum wat we al hadden van 500 uh, niet voldoende. Oké, okay, dus dit gaat al af dan van die 500 vluchtelingen die in Nederland uh, zullen worden opgenomen? Ja precies, daar valt het binnen. Hè. Dus dat doen we jaarlijks, 500. En de toezegging van die 250 valt binnen dat kwotum. Dus het is niks extra's. En wij vinden dat, uh, gezien de enorme problematiek daar, de grootste vluchtelingencrisis uh, van deze tijd, dat Europa en dus ook Nederland daar uh, meer in moet doen. Hmm. En, en die mensen, zijn die er al, die 250, die mogen komen? Nee hoor, dat, dat, dat moet nog gebeuren voor een deel. Dus nee, dat, dat is nog niet vol, zeg maar, dat quotum. Maar uh, nou ja, als we kijken iedere dag naar het journaal en het de tempo waarin uh, het doorgaat... Hè, er is ook geen enig expert, uh, ja, geen één uitzicht op een uh, oplossing, nee. dus het, nee. de aantallen zijn enorm. Maar er komen toch wel Syriërs deze kant op, neem ik? Zeker, ja, er zijn uh, natuurlijk mensen die uh, op individuele basis uh, asiel en bescherming komen vragen in Nederland. Maar onderschat niet hoe ingewikkeld het is om naar uh, Europa te komen en ook naar Nederland. Hoeveel zijn dat er, weet u dat? Nou, dat, dat loopt nu wel op hoor, dus dat, ik weet het niet precies, maar ik geloof iets van 100 per maand op dit moment. Uh, maar goed, dat, is, dat valt gewoon binnen ons reguliere beleid. En uh, daar wordt wel goed uh, naar gekeken. En het uh, de grootste deel van die mensen krijgt ook bescherming. Maar dit gaat dus om een andere groep van mensen die uh, uh, gehervestigd moeten worden... omdat ze niet uh, ja, goed opvang kunnen krijgen in die grote kampen. Er dus zijn de dat de kwetsbaardere groepen, dat kwetsbaardere groepen ja. ja, de alleenstaande vrouwen. En uh, mensen die uh, vervolgd worden, de minderheden. en die ook al op de vlucht waren voordat deze crisis uh, uitbrak. Nu hm. heeft de, regeringspartij, de Partij van de Arbeid gezegd dat er uh, ruimhartiger opgevangen moet worden. Sluit zich daarbij aan bij wat oppositiepartijen. Lijkt de meerderheid in de Tweede Kamer. Heeft u hoop op dat dat aantal dan nog wat wordt uitgebreid? Ja, daar hebben we hoop op. En vooral ook dat Europa als geheel. een significant aandeel van die 100.000. Uh, op gaat nemen. Ja, is dat dan uh, nu nog niet het geval? Want dat begrijp, is in geval. Duitsland zegt er 5.000 op te vangen. Zweden ja, heeft natuurlijk 8.000 ja. verleend. Amerika 45.000. Maar daarmee zijn we dan nog niet. En de rest moet gewoon door Europa opgevangen worden, vinden wij. Wat betekent de opvang van Syrië voor de opvang van mensen uit andere landen die naar Nederland komen? Want gaat dat niet ten koste van uh, mensen die hier naartoe willen? Nee hoor, we hebben in Nederland altijd een, een, een buffercapaciteit zeg maar, voor dit soort crisis. Dus mm -hmm. er is uh, mogelijkheid om deze mensen op te vangen uh, met de huidige uh, voorzieningen hiervoor in Nederland. En aan welke getallen denkt u? Want ik hoor uh, de getallen van Zweden langskomen. De 8.000 die een uh, pardon zullen krijgen, Duitsland met 5.000, Amerika nog veel meer. Waar denkt u aan voor Nederland? Nou, ik, echt concreet aantallen, aantal. Het hangt gewoon heel erg af van uh, hoe Europa in gezamenlijkheid uh, haar... Aandeel gaat nemen maar en wij Nederland... kunnen we aan. Nou, Nederland kan, kan zeker, ook, uh, zeker nog wel vijf, vijf, zesduizend mensen aan. Maar het gaat erom dat we die 100.000 kwetsbare mensen, waarvan UNHCR zegt, die mensen moeten nu veilig, uh, en bescherming, uh, veiligheid en bescherming krijgen, dat we dat gewoon heel snel met elkaar kunnen regelen. Uh, en dat uh, het aantal wat Europa op dit moment opvangt hè, in die groep, van het is nu op dit moment slechts vijfduizend uh, uh, per jaar, hè, even los van de Syrië-crisis, dus dat is gewoon hoe dan ook, staat in een contrast met het aantal dat bijvoorbeeld uh, Amerika, of Canada of Australië doet. Duidelijk, Doreen Manson, directrice van Vluchtelingenwerk Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Nou, dan gaan we maar eens in Zweden kijken. Want de tijdelijke verblijfsvergunning van Syriërs die naar dat land zijn gevlucht... wordt omgezet in een permanente verblijfsvergunning. En ook mogen die Syriërs hun familie laten overkomen. Contact met de correspondent Rolien Kreton. Rolien, ja, komt dat besluit van de Zweden als een verrassing? Nee, eigenlijk niet in Zweden uh, tenminste. Uh, Zweden gaf inderdaad al langer uh, verblijfsvergunningen aan Syrische vluchtelingen. Het uh, afgelopen anderhalf jaar zijn er in totaal uh, 15.000 uh, Syrische vluchtelingen naar Zweden gekomen. Ongeveer de helft daarvan heeft een permanente verblijfsvergunning ge uh, gekregen. Uh, de andere helft een tijdelijke verblijfsvergunning. En wat de, de Zweedse migratiedienst nu zegt, is dat... Alle Syrische vluchtelingen uh, die een tijdelijke verblijfsvergunning uh, hebben gekregen... dat wordt omgezet in een permanente verblijfsvergunning. Omdat ze zeggen, ja, de situatie is zo ernstig. Uh, het is niet realistisch dat deze mensen uh, binnen korte tijd meer terug uh, uh, kunnen... Uh, ja, en daarom krijgen ze allemaal een, een permanente verblijfsvergunning. En dat betekent inderdaad ook dat hun uh, familie uh, mag overkomen. En je kunt zeggen dit uh, besluit past ook in de lijn uh, van het Zweedse asielbeleid. Uh, Zweden is het land binnen de EU uh, dat de meeste asielzoekers eh, krijgt. En behoort ook tot de landen, na Duitsland en Frankrijk... dat de meeste verblijfsvergunningen geeft. En dat is ja, toch wel opmerkelijk, omdat het natuurlijk een klein eh, landje is... met 9 miljoen inwoners. Hm. In Nederland wordt wel eens gezegd, um, bijvoorbeeld door staatssecretaris Tever... dat er geen aanzuigende werking moet zijn. Is de Zweedse regering niet huiverig voor een enorme toestroom van Syriërs of van misschien andere vluchtelingen? Ja, kijk, die aanzuigende werking, die is er al. Dat is al langer een, een feit. Ik ben in, in Zweedse opvangcentra uh, geweest, al eerder. En ja, als je daar met asielzoekers uh, spreekt... dan is het heel duidelijk dat iedereen heel goed weet... Uh, je kunt het best direct naar Zweden komen... omdat je daar gewoon het meeste kans hebt om asiel te krijgen. Dus dat weet iedereen al... Um, maar er is zeker bezorgdheid, uh, onder andere bij uh, uh, bepaalde Zweedse gemeenten... waar overwegend immigranten wonen. Dus is bijvoorbeeld één gemeente, Suratay, uh, 80.000 inwoners... waar nu vergelijkingen worden gemaakt met zeven jaar uh, geleden. Toen waren er veel uh, Irakese vluchtelingen die naar het westen kwamen. En deze ene Zweedse gemeente uh, nam toen ruim 7000 uh, uh, Iraakse vluchtelingen op. En dat was meer dan heel Amerika. Uh, dus in zo'n gemeente uh, is er wel zorg... komen die nieuwe uh, Syrische vluchtelingen nu ook uh, overwegend... In onze gemeente wonen. Dus die zorg is er zeker wel. Uh, over die scheve verdeling kun je zeggen binnen Zweden. Maar tegelijk, tegelijkertijd vindt Zweden ook dat andere Europese landen ja, een groter aandeel vluchtelingen moeten nemen. En meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Correspondent Rolien Kreton over uh, de Syriërs die naar Zweden mogen komen. Um, dankjewel, je Rolien. We gaan later nog praten met uh, PvdA-kamer-nit-Mariet Maai... over uh, het ruimhartiger opvangen van Syriërs in Nederland. De vleesindustrie rommelt met het Beter Leven-keurmerk. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Journalist Norbert Reintjes komt zo vertellen wat hij heeft uitgevonden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Het is kwart over zeven. Minister Kamp roept het protest tegen Schaligas zelf over zich af. Dat zegt het Ratenau Instituut. Kamp moet zorgen voor meer inspraak. Mark Robin Visser is in Bokstel, ja. waar volgens mij veel tegenstand is hè, tegen het boeren naar Schaligas. Ja, ik geloof dat je toch wel kan zeggen dat de gemeenschap zich hier een beetje aan het ingraven is tegen die uh, schalingaswinning. En dan druk ik me misschien uh, wat voorzichtig uit. Gaan we in de loop van de ochtend horen. Jan Staaman is hier, directeur van het Ratenouw Instituut. Ja, kan je dat zo zeggen? Dat de minister de discussie, of zoals hij nu gaat, over zichzelf afroept. Ja, dat kan je zo zeggen, maar hij is ook onvermijdbaar. Het gaat hier over een ingewikkeld iets: een nieuwe technologie, die, uh, een nieuwe methode, om, om rond, omringd door risico's, waarvan we het, het naadje van de kous weten, en die eigenlijk, waarvan de burgers het gevoel hebben, en, en, en de bedrijven, de, de regio, hij wordt gedropt. Hij wordt door de strot geduwd. Ja, nou, hij wordt, um, ja, nou, het, hij wordt gedropt. En dan ontstaat er iets van uh, ingraven, vechtposities, alles bekritiseren. En op een gegeven moment zijn we met elkaar de toon kwijt. Dan kunnen we niet meer in gesprek zijn met elkaar. En dat is wat wij zeggen, van, dat moet je toch wel proberen te voorkomen. Dit gebeurt altijd met nieuwe technologie. Maar er ontstaat een moment, dan moet je met elkaar in gesprek. En dan moet je met elkaar uitnodigen, kunnen we samen de weg bewandelen. Dat is eigenlijk waar minister Kamp nu voor staat. U bent van het Rathenau Instituut, dat is een onafhankelijk instituut... dat zich bezighoudt met dit soort vraagstukken. Hè? Hoe je in de samenleving omgaat met nieuwe uh, wetenschappelijke ontwikkelingen, technieken. Ga ja, ja, ja. ja, je dit nou vergelijken met dingen die in voorgaande decennia zijn gebeurd? Ja, die, het, uh, kernenergie... Opslag van kernmateriaal, uh, uh, uh, uh, medische technologie, uh, CO2-opslag. Ook zo'n uh, nog niet zo lang geleden, Dat liep ook niet lekker. Het, uh... doen, we het allemaal, doen we het eigenlijk altijd fout nee. in Nederland? Nee, oh. helemaal niet. Nee nee, nee, nee, nee. In Nederland is, uh, de... laten we zo zeggen, we hebben ook wel eens uitgezocht... of er vertrouwen is in de wetenschap. Dat is hoog in Nederland. Veel hoger dan het vertrouwen in de overheid, overigens. En, uh... Uh, nee, dus het, je kan niet zeggen dat we het slecht doen. Integendeel, nee, nee, nee, nee. Maar toch hier in Bokstel, denk ik, is de stemming wel duidelijk. Zeker. En het, het is ook uh, riskant. Het, uh, het hoeft niet per se goed te gaan, hoor. Dat, uh, dat, uh, ja. Dus, uh, nee, daar ligt hier wel een, een, een, een uitdaging... Ja. om met elkaar in gesprek te komen en vertrouwen te scheppen over en weer. En Want dat, dat is het belangrijkste, zegt u, het vertrouwen moet terug ja, in elkaar. Is... Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, dat doe je door met elkaar... Uh, uh, uh, uh, Dat is de communicatie met de psychologen zeggen... dat doe je door, niet door te praten, maar door daden te stellen. Aha. Je moet een gebaar maken. Je moet naar voren komen en iets doen. Want mensen geloven de woorden niet meer. Hè? Dat is wat er vaak aan de hand is als het vertrouwen weg is. Dus ja, dus, uh, je moet op enig moment dan zal minister Kamp toch naar voren moeten komen... een stap moeten maken naar de richting van het, uh, de, de regio's... en zeggen van dit heb ik voor jullie en dit wil ik zijn voor jullie... en nou nodig ik jullie uit om met mij een stap te zetten... Die stap zal hij maken op enig moment. En minister Kamp is een heerlijk uh, knappe, sterke minister. Die stap gaat hij zetten. Oh. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. <laughs> ik verrug me er nu al op. <laughs> Meneer Staanman, bedankt. Uh, jullie gaan het rapport vanmiddag presenteren in Den Haag. En ondertussen gaan we hier natuurlijk in Boksel verder praten... met betrokkenen over ja, wat misschien wel komen gaat. Ja. Of niet. Tot straks. Tot zo. Kees informatie bij de ANWB, Kees Korks. We hadden twee problemen. Uh, de A16 bij Rotterdam, daar gaat het wat minder. Uh, dat is die autobrand op de A20 richting Hoek van Holland. Er staat 5 kilometer op de A20. De rechterrijstok is dicht, maar het verkeer op de A16... begint daar nu ook flink last van te krijgen. Dat loopt vast voor het knooppunt de Brechtseplein. Beter nieuws komt er van de N35, Almelo richting Enschede. Ook daar was een aanrijding. Inmiddels zijn alle rijstokken weer open. Vanaf Almelo-West tot knooppunt Azelo nog wel 2 kilometer. En ook een korte file op de A1 van knooppunt Azelo. is een fijne cd en dat is de Radio 1 cd. Uh, dit nummer heet Smile, opa's song van Toby. De grootste leverancier van varkensvlees in Nederland, Fion, ligt de hand met het Beter Leven keurmerk, zeggen werknemers van het bedrijf vanavond in het VARA-onderzoeksprogramma Zembla. Vlees met het keurmerk moet voldoen aan diervriendelijkheidseisen die de dierenbescherming heeft opgesteld. In december 2010 was toenmalig staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker, nog opgetogen bij de introductie van dat keurmerk. Het varken is als het ware van een, uh, een één-kamer appartement naar een tweekamerappartement appartement gegaan. Nou, wie wil dat niet? Kenmerkend voor een hoog risico op fraude is dat er een flinke prijs op zit. Dus dat het de moeite loont om er uh, ja, mee te zoemelen. Uh, dat geldt dus uh, bijvoorbeeld voor, voor duurzaamheidslogo's. Uh, uh, ja, dat komt dus inderdaad uh, naast het, het economisch gewin wat je ermee kan halen. Ja, ook het, het element pakkans. Hoe groot is, is de kans dat je gepakt wordt? Is die groot genoeg in Nederland? Uh, die is in Nederland en Europa te klein. Vion laat ons weten dat het bedrijf zich strikt aan de eisen van het Beter Leven keurmerk houdt. Maar wat gebeurt er op de werkvloer?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 Hoe vaak gebeurt dat? Dat gebeurt dagelijks. Dat gebeurt elke dag ja, bij Vion. Ja, dat gebeurt elke dag. Is het één specifiek soort vlees waar het mee gebeurt, of gebeurt dit met allerlei soorten vlees? Nee, dit gebeurt met allerlei soorten vlees. Je kunt er niet één product uitpikken. Nee. Onze bron binnen Vion vertelt dat het bedrijf dagelijks gewoon varkensvlees verpakt als Farming Star vlees en het zo aan de supermarkten verkoopt. Die verkopen het als beter levenvlees aan de consument. Kunt u het verschil zien tussen farmingstarvlees en gewoon vlees? Nee, dat kun je niet zien, nee. Ziet er hetzelfde uit? Ziet er hetzelfde uit. Dat is puur een vertrouwenskwestie. De dierenbescherming laat de controle op het keurmerk uitvoeren door een speciaal bureau. Verin. Dat bureau moet erop toezien dat Vion het beter levenvlees gescheiden houdt van het gewone varkensvlees. Maar voordat veer binnen een bedrijf is, gaan er alarmbellen rinkelen. Die moeten zich melden. En dan gaat de telefoon naar de afdelingen. En dan zorgt men wel dat het in orde is. Dat ziet u gewoon gebeuren? Ja, dat zie ik gewoon gebeuren, ja. ja. Dus zo'n controleur, zo'n inspecteur, die ziet eigenlijk nooit wat er echt gebeurt? Nee, klopt, ja. Tja... Mijn impressie van de aflevering van Zembla die vanavond wordt uitgezonden. Bij ons is een van de makers van deze reportage... onderzoeksjournalist Norbert Reintjes. Norbert, goedemorgen. Fijn goedemorgen. dat je er bent. Graag gedaan. Met wat voor mensen hebben jullie gesproken? Met heel veel mensen. Uh, werknemers uit de vleessector uh, van verschillende bedrijven... waaronder ook van Vion. Okay. En, en hoe kwamen jullie deze mensen op het spoor? Want ze zeggen nogal wat, hè? Ze zeggen nogal wat en dat is ook heel bijzonder... Hoe en met wie we hebben gesproken, kan ik niet zeggen. Ik kan ja. ook niet zeggen hoe we ze op het spoor zijn gekomen. De meneer die je hoorde, is onherkenbaar bij ons in beeld. Uh, we zijn daar heel zuinig op, we doen dat heel voorzichtig allemaal. Kijk, want je hebt het hier over een sector... waarbij het bepaald niet de gewoonte is om, of vanzelfsprekend is om kritiek te hebben, om misstanden bij je leidinggevenden aan te kaarten... dat wordt gewoon niet gewaardeerd. Uh, je wordt de laan uitgestuurd. Hè? Dat is de uh, bottom line. Mond dicht houden en anders wegwezen. Wat ik wel kan zeggen is dus dat we uiterst voorzichtig hebben geopereerd. Dus dat wil zeggen dat je die mensen spreekt of belt als ze niet werken. Uh, dat je dat doet op plekken waar zij zich veilig voelen en dat je hun, hun, uh, hun veiligheid zoveel mogelijk waarborgt. Waarom hebben ze wel uiteindelijk toch met jullie gesproken? Zit het ze niet lekker? Het zit ze bepaald niet lekker. Uh, ze doen dit dus op hele regelmatige basis, dat heb je gehoord. Elke dag, hè? Elke dag. Die. En uh, uh, vinden het dus heel erg dat uh, consumenten in de waan leven... dat zij vlees kopen dat dan zogenaamd een beter leven heeft gehad. Wat uh, niet het geval is. Plus dat dat vlees ook nog eens duurder is, hè? En je betaalt er meer voor. Ja. Goed, ja. um, en het bedrijf waar het om gaat, Fion, zegt dat ze niet reageren... omdat jullie geen inzage wilden geven in het uh, materiaal. Ja, ja dat, dat? Is, nee, dat is pertinent onjuist. We hebben ze uh, voortdurend op de hoogte gehouden... toen wij eenmaal onze bevindingen ook uh, vast hadden staan... wat die bevindingen waren, wat onze bronnen verklaarden. Uh, we hebben ze ook gezegd, en dat zit ook in onze uitzending... dat wij ook onderliggend materiaal hebben, e-mails, beeldmateriaal vastgelegde telefoontjes, mm. die gaan we niet tonen. Heeft allemaal te maken met die herleidbaarheid naar onze bronnen. Maar die bevestigen in ieder geval de betrouwbaarheid... en de geloofwaardigheid van onze bronnen. Dan nou, nou gaat het hier om dat, om dat keurmerk. Er is een speciaal bureau voor, hoorden we net, dat dat controleert. Maar er lopen toch ook andere keurmeesters rond in die slachterijen? Kijken die daar niet naar dan? Nee, uh, dan hebben we het over de keurmeesters van de KDS. Hè? Uh, die kijken naar uh, uh, het slagproces en hoe dat gaat. Die vallen onder verantwoordelijkheid... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat staat helemaal los van, laten we zeggen, het certificaat. Proces, dat de veren doet de controle op zo'n keurmerk... in opdracht van de dierenbescherming. Oké, okay, Dus de KDS controleert niet dat keurmerk? Nee, nee. heeft daar niets mee te maken. Nee. Is dit wel houdbaar op deze manier? Dat is maar helemaal de vraag, ja. ja. Want dan zou je toch moeten zeggen dat keurmerk... dat ze op deze manier niet, niet te, vol te houden. Nee, dat is dus ook waar de dierenbescherming zich, zich dus nu grote zorgen om maakt. En dat ook zegt in onze uitzending... Um, um, dat, dat zal gevolgen hebben. Ja. En dat zullen we moeten afwachten. Ja, en um, dan komen we automatisch, als we uh, over die andere keurmeesters hebben, over dat verontreinigde vlees, dat, ja. niet, dat niet schone vlees. Ja. We hebben gisteren de vleessector daar al over gesproken. Zeggen, ja, dat, dat kunnen hooguit incidenten zijn. Ja. En, nou. en, en, er, zit, er zit geen poep in ons vlees, ja. zei uh, ja. een van de <laughs> ja, tegenwoordig. Ja, dat klopt, ja. Dat, ik heb het allemaal gezien. Uh, uh, incidenten, nou, onze indruk is zeker van niet. Uh, onze bronnen vertellen dat dit op grote schaal gebeurt. Niet bij één bedrijf, maar bij verschillende bedrijven. Bij kleine, bij middelgrote, bij grote uh, slagbedrijven. Nee, ik zou zeker niet zeggen dat die sprake is van een incidenteel... maar zeker van een structureel karakter. En dat geldt dus ook voor uh, dat regime met dat keurmerk... met dat vlees wat daaronder valt. Uh, in ieder geval, waar wij, waar wij hebben kunnen vaststellen bij Vion als het gaat om het uh, uh, varkensvlees, het beter leven varkensvlees. Ja. Goed. Norbert Rijntjes van Zembla vanavond om 10 over 9 op Nederland 2. Gaan we kijken. Hartelijk okay. dank voor de komst. Graag gedaan. En straks na half 7 op deze zender gaan we naar Rusland, waar Obama en Poetin gezellig op de G20-top zijn samen. Do we have a deal?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 het gaat om het zogeheten beter leven kenmerk van de dierenbescherming. Werknemers van Vion zeggen in Zembla dat er dagelijks beter leven vlees gemengd wordt... met vlees uit de bio-industrie. De leverancier schrijft in een reactie dat hij volledig meewerkt... aan de vele keuringen in de sector. De bank moet vervangende woonruimte regelen... als iemand vanwege financiële problemen het huis uit moet. Daarvoor pleit de vereniging Eigen Huis in een brief aan staatssecretaris Kleinsma. Eigenhuis vindt dat banken mensen zo lang mogelijk in hun huis moeten laten blijven. En als een huis toch geveild moet worden...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 En Rafael Nadal heeft vrij eenvoudig de halve finales gehaald van de US Open. Hij won in drie sets van zijn landgenoot Tommy Robredo. Nadal nam het op, neemt het nu op tegen de Fransman Richard Gasquet. Bij de vrouwen won Victoria Azarenka in twee sets van Daniela Hantuchova. De Wit-Russin speelt in haar halve finale tegen de Italiaanse Panetta. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Marco Verhoef, goedemorgen. Hallo Lara. Merkte net gisteren al een beetje, opeens werd het warmer. Wat staat ons vandaag en morgen te wachten? Nou, twee warme dagen, sterker nog. Nog warmer. Met vandaag lokaal al een enkele 30 graden. Vooral in delen van Brabant en misschien Limburg. En morgen is die kans voor deze regio ook opnieuw aanwezig. Ja, en dan zou ik me niet verbazen dat we ook in midden-Nederland... of in het, in het oosten van Gelderland tippen aan die 30 graden. Vandaag eigenlijk alleen maar zon. Daar kunnen we kort over zijn. Weinig wind. Morgen komt er wat meer bewolking. Oh, En is het dan in één klap voorbij in het weekend? Nou, in één klap is misschien overdreven. Um, we krijgen wel te maken met een toenemende buienkans. Dat zien we met name in de loop van vrijdag in het westen van het land. Tegen de avond zou daar een eerste onweersbui kunnen vallen. Dan trekken er waarschijnlijk wat meer buien over het land in de avond en in de nacht naar zaterdag. Het lijkt erop dat zaterdag overdag de meeste buien alweer voorbij zijn. Misschien in het noordoosten nog, met meer zon. En dan is het zaterdag 21 tot 25 graden. Ja, en zondag gaat de temperatuur dan terug naar 20 graden. Nog heel behoorlijk, maar ook met een buienkans. Nou, wel koud hoor, dankjewel. Wel Marco. Toch snel vanmiddag het terras op. Maar ja, eerst nog even werken, dan Kees Kovacs met de AWB. En op weg naar het werk eh, zijn de pijnpunten voorlopig de regio Rotterdam. De A16 richting Rotterdam voor Knopen de Brechtse Plein. 7 kilometer. Dat staat vanaf Knopen het Ridderkerk. Oorzaak was een brandend busje op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. De brand is geblust, Bus busje is weg, de rijstroken zijn open. Nog wel 5 kilometer tussen Knoop de Brechtse en Rotterdam Centrum. En een vrachtauto stil staat op de A28 van het Amersfoort naar Utrecht. Het zorgt voor 2 kilometer de bij Soesterberg. En er zijn Twee rijstroken dicht. Op het spoor vertraging voor treinreizigers tussen Amersfoort en Apeldoorn. Geen treinen rijden er na een aanrijding. De reizigers zijn daardoor een uur langer onderweg. Ja. Straks meer over het Nederlands elftal. Want de bondscoach, Louis van Gaal, heeft Westie Sneijder weer opgeroepen. Ja, maar of dat nou van harte ging, Marcel? Het gaat erom dat je wel een bepaald niveau bezit. Nou, als iemand uh, minder fit zou zijn...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 nrc.nl slash ja. jobbeurt.com de grootste vacaturebank van Nederland. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio In-journaal. We nemen u mee naar Sint-Petersburg. Want op de G20-top, die daar straks begint... zijn alle ogen gericht op Poetin en Obama... Op Obama, omdat hij een militaire aanval wil uitvoeren op Syrië. En natuurlijk op Poetin, omdat hij fel tegen zo'n aanval is. En Syrië is het belangrijkste onderwerp van gesprek op die tweedaagse top in Sint-Petersburg. Dat staat buiten kijf. Correspondent David-Jan Godfra is in Sint-Petersburg. David-Jan, eh, Poetin is de gastheer op de G20. We zijn het belangrijkste gast is ongetwijfeld, president Obama... maar die twee verschillen zo'n beetje over alles van mening... en zeker over Syrië. Is het jou duidelijk, ook na het interview van gisteren... dat Poetin heeft gegeven, wat uh, hij wil? Nou, Poetin wil vooral serieus genomen worden... een eigen rol spelen op het internationale toneel... en niet zomaar aan de kant worden geschoven. En dat dreigt in die kwestie Syrië toch te gebeuren. Met name de Amerikanen, die, die volgen hun eigen weg... Je zegt het al, president Obama, wil militair ingrijpen. Maar daarbij, daarbij wil hij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties omzeilen. Omdat Rusland en China ook daar voortdurend dwars liggen met, met hun veto's. Nou, daardoor komt Rusland buitenspel te staan. En vandaar dat Poetin gisteren een klein beetje heeft ingebonden. heeft gezegd dat hij militair ingrijpen in, in Syrië niet helemaal uitsluit. Mits er onopstotelijk bewijs is dat Assad gifgas heeft ingezet... tegen zijn eigen bevolking En mits het besluit om in te grijpen wordt genomen... Door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en niet door Washington. Want ze zien het in, in Moskou alweer gebeuren: hè, als de Amerikanen hun eigen weg blijven volgen en al dan niet gesteund door een paar bondgenoten... de aanval openen, dan staat Rusland weer buitenspel daarna. Dat is in Joegoslavië gebeurd in 1999, in Afghanistan, Irak... en dat dreigt nu dus wat Sy Syrië betreft ook weer te gebeuren. Ja, maar toch uh, zal Poetin, David-Jan, ook weten... dat hij de Amerikanen niet op andere gedachten zal kunnen brengen. Wat, wat wil hij, wat hoopt hij te bereiken? Nou ja, hij, hij wil in ieder geval kunnen zeggen... Uh, we hebben ons heel redelijk opgesteld in het conflict. We hebben zelfs gewapend ingrijpend niet uitgesloten. En nu hebben die Amerikanen het toch weer op hun eitje, eigen houtje gedaan. Het is een beetje naming en shaming. Het is een beetje... Uh, uh, kijk eens wat die Amerikanen nu weer hebben gedaan. Overigens kan zo'n zo militaire confrontatie allerlei consequenties hebben... Uh, voor de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten. En niet alleen maar diplomatiek. Want de wapens waarover Assad beschikt... die zijn bijna zonder uitzondering... van. Russische makelij, he, gevechtsvliegtuigen, luchtafweersystemen... systemen waar me, waarmee schepen kun, beschoten kunnen worden. Uh, en het, ja, het Syrische leger is daarmee een geduchte tegenstander. En stel nou is dat er zometeen een Amerikaans vliegtuig... met Russische wapens uit de lucht wordt geschoten... ja, dan zijn de rapen natuurlijk helemaal magaar. Hmm. Hey, even over de G20 als want het is een platform van 19 grote industriële landen en de EU. Nou zou je kunnen zeggen dat er nog wel wat te bespreken valt als het over de economie gaat en de financiële problemen die veel landen kennen op dit moment. Zal Syrië echt het enige onderwerp zijn, denk je? Nee, het is niet het enige onderwerp. Het is, het is echt nog een economische top. Op het officiële programma staan onderwerpen... als bestrijding van de economische crisis... de strijd tegen belastingparadijzen, werkloosheidsbestrijding. En officieel staat Syrië helemaal niet op de agenda...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 Nee. David-Jan in Sint-Petersburg. en Hij zal uiteraard uitgebreid verslag doen van die G20-top... op deze zender op Radio 1. Dan de sport met Gio, Gio Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het maar even naar de hereniging van Westie Snijder... met de bondkoot Louis van Gaal. Hoorde hem net al even. Hij heeft zijn keuze voor Snijder toegelicht. Kunnen ze ook met z'n tweeën weer door één deur? Ja, ik denk het wel. Uh, dat ligt waarschijnlijk ook wel heel erg aan Wesley Sneijder zelf. Want uh, als je zag hoe hij gisteren ook weer op die persconferentie binnenkwam... Uh, ja, dan zie je hem toch stralend binnenlopen en ook wel een beetje met een gruitige blik van... nou ja, oké, okay, het is wel een grappig verhaal, het is wel een mooi verhaal en ik ben er gewoon weer. En uh, ja, hij speelt uh, tegen Estland, tenminste dat zijn, is wel de verwachting. En, en Sneijder vindt dat eigenlijk ook wel volkomen terecht. Hij had het niet verwacht. Maar hij zegt, ja, op het moment dat het terecht op aankomt, ja, dan ben ik gewoon... De nummer 1, waarmee hij niet zijn rugnummer bedoelt... want dat moet dan weer <lacht> nummer 10 worden. Maar uh, ja, hij is ervan overtuigd dat hij de beste is maar op die Gio, plek. En, uh, is, ja? is, is er niet toch oneenigheid tussen Van Gaal en, en Snijder? Als we zojuist ook luisteren naar um, wat Van Gaal zegt... Hè, over het feit dat hij in eerste instantie niet voor Snijder heeft gekozen... dat hij het dan heeft over kwaliteit en iemand die niet in vorm is... Um, dat, zijn, ja. dat, dat zijn toch snedige uitspraken? Ja, maar het grappige is, en dat heeft misschien wel te maken met ja, pragmatisch denken... dat Snijder het daar gewoon op dit moment heel erg mee eens is. Uh, he, vanuit Istanbul heeft hij in de tijd toch wel andere geluiden laten horen... toen verhaal duidelijk maakte dat hij niet fit genoeg was. Uh, dat hij anders zou moeten spelen. Maar nu was het net alsof Snijder ja, een beetje de schooljongen... die van zijn vader uh, een standje heeft gekregen... En, en, en, en die weer op het rechte pad is gezet. Zo gedroeg hij zich gisteren. En uh, hij zei ook van ja, natuurlijk moet ik gewoon op een andere manier spelen op die positie, dan dat ik dat doe in uh, Turkije. Want daar kan ik blijven hangen voorin. En dan maakt het niet zoveel uit. Uh, da daar hoef ik niet echt mee te verdedigen. Hier moet ik dat wel doen. Ja, Daarna kwam dat uh, hilarische uh, uh, stukje... Uh, wat we trouwens niet hebben laten horen vanmorgen... waarin Vergaal zei dat hij gaat uh, juichen. Uh, op momenten dat uh, Snyder zich terug laat zakken... en een bal verovert. Ik moet eerlijk zeggen, daar schrik ik altijd een beetje van... Hoor, als ik dat Vergaal uh, hoor doen. En de mensen naast hem uh, daar uh, bij oh. die persconferentie... onder andere Kees Jansma, de perschef... Ja, die schrok zich ook een hoedje. Weet je, het is een beetje zoals Silence of the Lambs, uh, dat je denkt van, ach die man is heel rustig, die praat heel bedaard, <laughs> en in één keer komt uh, het verneind eruit. En dat heeft natuurlijk met het verhaal ja. wel eerder uh, meegemaakt, uh, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dat maar hij snijd, snijd, niet accepteert. op vreed. het. Ja, hij accepteert ja. het. Nou ja, maar ik afwachten of hij ook zo gedwee blijft dan in de toekomst. Uh, je moeten het even over de Vuelta hebben, want er is een Nederlander uh, gevallen, en goed ook. Wat is er gebeurd? op een gekke manier. Hij zei dat hij is gaan vliegen. En dan denk ik van, nou, dat is goed in een tijdrit. Want op het moment dat je gaat vliegen, dan rij je hele goede tijden. Maar hij pakte een bidonnetje, Laurens ten Dam, en gaat het om. En het opmerkelijke is trouwens dat ten Dam ook in die tijdrit... die tweede tijdrit in de Tour, daar ging hij ook nogal hard onderuit. Daar schoof hij zelfs een kind mee in zijn val. Dat was toen die tijdrit vlak voordat we de Alpen echt introkken. En nu gebeurde het, terwijl hij een bidon pakte. En op dat moment kwam er een windvlaag onder die fiets. En nou is het natuurlijk... Wel zo, ja, die tijdritfietsen, die vangen veel wind, vooral door die wielen. En uh, voet, in één keer was de fiets weg. En uh, toch een beetje een rare val. Uh, daardoor is hij weer twee plaatsen gezakt in het klassement. Hij staat nu achttiende en ja... Daardoor raakt ook weer dat droomdoel van Tendam de top 10 een beetje uit beeld. Maar ja, droomdoel, denk ik dan. Uh, of je nou uh, ja, bij die top 10 komt. Tuurlijk, ik snap het wel. Maar ik denk dat Tendam nu toch wel, net als Bouke Mollema, zeg maar rustig moet gaan richten op, het, uh, ja, op, op, op, op, op de komende koersen en ja. uh, op het WK. Amerika. Want ja, dat. Dat is natuurlijk toch het allerbelangrijkste. Je ziet het bij Bouke Mollema, reed registert ook echt een tijdrit. Ja, normaal gesproken rijdt hij stukken beter. Uh, 106e werd hij op 6 minuten okay. en 22 seconden van, en dat is wel weer mooi, Fabian Cancelara. Want dat is toch een prachtig duel straks met het WK. Cancelara heeft nog steeds niet gezegd dat hij het, het WK tijdrijden gaat, uh, gaat rijden. Maar het is wel een heel mooi duel met die Tony Martin die eigenlijk de laatste jaren overheerste. En nu heeft Cancelara eventjes een tikje gegeven vlak voor dat WK. Nou, daar gaat hij vast meedoen. Wij wachten het af. Gio, dankjewel. je wel. Ik hoop het. Ja. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Hoe krijgt minister Kamp de tegenstanders van schaliegas aan zijn kant? Mark-Robin Visser hoort u zo dadelijk daarover vanuit uh, Bokstel. Als u als huiseigenaar in de geldproblemen komt... dan moet uw bank alles op alles zetten... zodat u in uw huis kunt blijven wonen. En als het huis dan toch verkocht moet worden... dan moet de bank u aan vervangende woonruimte helpen. Dat is een van de maatregelen waar vereniging eigen huis om vraagt. In een brief aan staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken. Nico Stolwijk, directeur van de vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben overigens geen directeur, maar een manager strategie. Goed, u bent manager strategie. Uh, ja, over strategie gesproken. Is dat de strategie uh, die de bank zou moeten hebben? Is een taak van de bank, dit soort maatregelen? Nou ja, uh, wij denken zeker van wel. Hè. We zien een uh, snel groeiende groep huiseigenaren die in de problemen komen. We hebben natuurlijk al jaren te maken met de koopkrachtdaling. Maar de echte problemen die concentreren zich bij de mensen die werkloos worden of uh, met echtscheiding te maken krijgen. Dat is niet de schuld van de bank natuurlijk. Dat is op zich natuurlijk niet de schuld van de bank. Uh, vervolgens uh, uh, ja, is het natuurlijk de bedoeling dat er gekeken wordt van hoe kunnen we nou die problemen van die klanten oplossen. En uh, wij zien dat daar uh, nog heel veel mis in gaat. We hebben daar ook een meldpunt voor geopend en, en ja, dat geeft eigenlijk niet zo'n hele, hele mooie resultaten. Wat gaat er mis? Heel veel mensen voelen zich een beetje afgescheept uh, door de bank. Er uh, wordt uh, soms gedreigd met, uh, met incasso en echt een luisterend oor, dat mist men nog alleen. Ja, maar je moet wel doen om er in geld te komen. Uh, jawel, maar kijk, uh, we hebben uh, te maken met een bank die zorgplicht heeft voor een klant. Uh, en dan verwacht je natuurlijk dat die bank inderdaad mee gaat denken over het oplossen van problemen. En het. Het mooiste is natuurlijk dat een consument ook snel bij een bank aanklopt. Ja. Hè, want dan zijn er mogelijkheden om problemen op te lossen. Ja, dat is ook ik. Mogelijk. Maar u heeft dat over zorgplicht. Er is ook nog iets zoals een betalingsverplichting? Ja, absoluut. Hè. Er is een overeenkomst tussen de, de huiseigenaar en de bank... Over, over de hypotheek en de betalingen daarbij. En op een gegeven moment, als het zo ver mocht komen... dat het huis gedwongen wordt verkocht... dan moet er eerst dus wel die maximale inspanning zijn gedaan door die bank, met elkaar... Lukt dat dan toch niet? Ja, dan, dan, want je kunt niet alle betalingsproblemen oplossen. Dan kan er een moment zijn dat er een gedwongen verkoop plaatsvindt. En wat wij dan nu zien, hè, omdat, juist omdat die aantallen ook toenemen... dat in toenemende mate mensen uh, ja, gewoon in de steek worden gelaten uh, op straat komen te staan... en eigenlijk niet kunnen voorzien in andere woonruimte, want ze worden ook geweigerd bij uh, woningcorporaties. Ze komen niet in aanmerking voor, voor sociale huisvesting, omdat er uh, bijvoorbeeld uh, sowieso wachtlijsten voor zijn. Mm -hmm. En we zien dus nu zelfs dat mensen, nou, ze uh, kijken, hè, waar kan ik dan toch terecht tijdelijk? nou Dat, dat, dat is dan soms familie. Uh, je ziet de toenemende mate dat mensen in caravans terechtkomen. En we krijgen nu ook een signalen van de noodopvang en van de vanwege zes heils, dat er steeds meer aangeklopt wordt bij hen. Ja, Maar dat, is dat te voorkomen, zegt, uh, zegt u dan? Want als de bank helpt, want wat, wat moet een bank doen om dat anders op te lossen dan? Nou, het is niet een, een probleem van de bank alleen, hè. Dat, is, uh, dat is niet het geval. Want uh, de gemeente speelt hier natuurlijk ook een belangrijke rol. Hè. Uh, huisvesting is eigenlijk een uh, sociaal grondrecht. Uh, en de gemeente die, die zou daar dus ook een rol in, in, in spelen. Dus zoals wij het zien, die bank zou uh, in samenspraak met de gemeente moeten kijken... Uh, wat kunnen we nou doen voor die mensen, zodat een, een gezin met kinderen, uh, want er komen ook steeds vaker voor, op een fatsoenlijke manier toch wordt gehuisvest nadat die verkoop heeft plaatsgevonden. En dan kun je natuurlijk denken aan een samenwerking tussen de bank, de gemeente en de woningbouwcorporatie. Ja, ja, zodat mensen in ieder geval niet op zo'n wachtlijst komen bijvoorbeeld. Precies. Ja. Banken zeggen dat ze nu al heel veel doen voor huiseigenaren in de problemen, maar u vindt... Dat, dat, het dus, dat ze daarin tekort schieten. Nou, uh, dat, dat, dat wisselt gewoon heel erg. Hè. Banken uh, zijn zeker uh, op beleidsmatig niveau uh, zegt men, uh, wij willen het goede voor de klant. Dat betekent niet dat in de praktijk dat ook altijd uh, voor elkaar komt. Dat merken wij gewoon aan de telefoon bij de Vereniging Eigen Huis. Er zijn echt heel veel klachten over. Dat meldpunt geeft het ook aan. Overigens zijn we in gesprek met de banken over die meldingen die we binnenkrijgen. Okay. En ik ben daar best wel uh, optimistisch over. Men, men ziet in dat het zo niet verder kan. En uh, is ook echt wel bereid, dat zegt men ook, om daar maatregelen voor te nemen. Oh, dus dat komt wel goed, meneer Stolwijk. Uh, of het goed komt, dat, uh, dat hopen we. Daar werken we met z'n allen aan. Nico Stolkwijk, Stolwijk moet ik zeggen. Manager Strategie bent u van de vereniging Eigen Huis. Dank u wel. Dank u wel. Een matige ochtendspits bij de AWB. Kees Kwaks. Ja, bij Rotterdam zit toch vanochtend het niet echt mee. Een aantal aanrijdingen gehad en een brandend busje. Um, nou, wat is er over de A16? Breda richting Rotterdam. Daar staat 8 kilometer vanaf knopen Ridderkerk tot knappen de Dat staat zowel op de hoofd als op de parallelbaan. Nu is er weer een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Bij de 5 kilometer vanaf Schiedam. De linkerrijstrook is dicht. De file op de A20 naar Hoek van Holland die wordt wat korter. Vanaf Prins Alexander tot aan Krooswijk 4 kilometer. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7...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 hardest part was letting go, not taking part. Je hoorde coldplay. Ga naar Bokstol, want Bokstol is tegen schaliegasboringen. Bokstol heeft zich ingegraven. En minister Kamp heeft dat aan zichzelf te wijten. Mark Robin Visser is in Bokstol, je hoorde hem daar al over. Mark Robin, ja, daar is toch wel ervaring op gedaan. Hè? In Barendrecht bijvoorbeeld met die ondergrondse opslag van CO2. Daar ging helemaal mis. Hebben ze dan niks geleerd? Nou ja, goed, dat zijn de inderdaad lijnen die in dat rapport ook al worden getrokken. Hè? Van de geschiedenis uh, moet je leren, nietwaar meneer Staarman? Ja, daar dat denk ik de wel. De CO2-opslag is bijvoorbeeld zo'n ja. voorbeeld van hoe het goed, fout kan gaan. Ja, dat, uh, ja, dat is, uh, het hoeft bij nieuwe technologie echt niet altijd goed te gaan. Nee. Nou, u staat hier nou met een paar dames te praten. Jullie zijn van een van de, want er zijn hier meerdere, zeg even. Zeg nee tegen SG. Zes, zeg nee tegen SG en SG is natuurlijk... Schaligas. En dat is dan weer een andere club dan uh, schaligasvrij Bokstel. Ja, klopt. Ja, wij werken samen. Maar wij zijn hier van de bewoners Lennisheuvel... waar het allemaal ge ja, gepland staat. Ja, ja, nou ja, de posities. De dames hebben de posities ingenomen. Maar meneer Staalman, hebben ze nou een schijn van kans? Um, ja, dit is wat ze willen. De, als ze zeggen, wij willen hier helemaal niks... Dan zou ik zeggen, dat heb je nog niet zo voor elkaar, ja. Maar dat je met elkaar iets vindt wat kan en wat begaanbaar is... dat zou nog wel eens, uh, daar geef ik je nou, een grote ja, kans. Het, het is op eieren lopen met dat SG ja. met het schaliegas. maar daar gaan we straks nog uitgebreid over verder praten. Want jullie moeten nou eerst de kinderen naar school brengen, toch? Ja, klopt. Dat, gaat ook, dat moet ook nog. Moet u dat ook doen? Ja, ik moet ook. Nou, er... breng die kinderen naar school Ik kom dan gauw terug. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, goedjes. Tot zo. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Ja, dat is een eigenlijk ochtendspits.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 Nou, de verkennende gesprekken braken in de knop... na een desastreus verlopen strandwandeling... van D66-leider Pechtold en PvdA-voorman Sanson, schrijft de Telegraaf. De twee wandelden aan het begin van het zomerreces in de Scheveningse zon. Zo reconstrueerde de krant en toen ging het mis. Een van de redenen van de breuk zou te maken hebben met een eis van de D66-leider. Ja, ja Pechels zou al een ministerspost op het oog hebben gehad... maar overspeelde zijn hand door te eisen dat het sociaal akkoord op de schop ging. Dat was voor de coalitie onbespreekbaar, al dus de Telegraaf. PVV-leider Geert Wilders is dan natuurlijk gelijk boos. Hij twittert geheim overleg om coalitie zonder verkiezingen uit te breiden... met D66 en cda vraagteken Ondemocratisch en paniekerig snel debat met uitleg van de minister-president. En in diezelfde krant laat staatssecretaris Steven weten... dat er totaal geen sprake is van noodzaak... tot ruimhartige opvang van Syrische vluchtelingen. En dat terwijl de roep om vluchtelingen op te vangen in Europa... steeds sterker wordt. Toch geeft de meerderheid van de Tweede Kamer aan... meer Syrische vluchtelingen op te willen vangen in Nederland. De Partij van de Arbeid sloot zich gisteren al aan... bij een rij van oppositiepartijen... en pleit voor een ruimhartige opvang... en een snelle afhandeling van de visumaanvraag. Het staat in trouw. Artsen maken zich zorgen over een sterke toename... van het aantal malaria-gevallen in het zuidoosten van Tjaat. Artsen zonder grenzen zag het aantal meldingen van nieuwe besmettingen... de afgelopen maand met een factor 10 stijgen... van ruim 1200 in de eerste week tot maar liefst 14.000... aan het eind van de maand, schrijft de BBC. De recente toename is ongebruikelijk hoog, stelt de hoop Organisatie. De meeste inwoners van het getroffen gebied in Tjaat... hebben geen muskietennetten om zich tegen muggen te beschermen. Ze slapen in de open lucht of in kleine hutjes... en daardoor zijn ze extra kwetsbaar. De zorgen over verkeerd voedsel zijn weer helemaal terug, constateert Spits. In die krant pleit CDA Europarlementariër Esther de Lange voor de inzet van politie om een eind te maken aan de fraude. Nou, gesjoemel met paardenvlees en biologische eieren... zalm met dioxine en bacteriën... die resistent zijn voor antibiotica... bevat mogelijk een deel van de dieren die in Nederland zijn geslacht. De zogenoemde poepbacterie. Ja, ja lekker. De Europ Europarlementariër ontdekte dat... de controlediensten bij slachthuizen te veel bezig is... met het aanvinken van allerlei lijstjes. Ze vindt dat er een omslag nodig is. Zo moet Brussel streng toezien op de ethiek in de voedselindustrie... zoals nu al een beetje in de bankensector gebeurt. En computerspelletjes kunnen... Een een mentale aftakeling tegengaan. Amerikaanse onderzoekers hebben dat ontdekt door ouderen een speciaal ontwikkeld racespelletje te laten spelen. staat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. En deze vorm van brain training heeft uh, geen effect bij jongeren. Ze worden wel beter in het spelletje, maar hun hersenfunctie gaat niet significant vooruit. Ouderen tussen de 60 en 85 jaar hebben volgens de onderzoekers wel baat bij dit soort spelletjes. Racespelletje voor ouderen. Ja, ja. is het wat. Vereniging er al op. <lacht> nou, moe. Jong ding. Morgen in Vrijdagmiddag Live Lisbeth Spies, oud-CDA-minister, die gemeente gaat adviseren over het uitvoeren van jeugdzorg en AWBZ.